1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 Daarna groeide het uit tot een massaal protest tegen armoede, corruptie... en de kosten van prestigieuze projecten als het WK Voetbal... dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. Bij een ongeluk op een Amerikaanse vliegshow... zijn een piloot en een stuntvrouw om het leven gekomen... Toen de piloot ondersteboven ging vliegen, stortte hun toestel neer en vloog in brand. De stuntvrouw zat op dat moment op de vleugel. Het toestel was een Boeing Stearman, een in de jaren dertig ontworpen dubbeldekker. De verongelukte vrouw vertelde deze week nog op een lokaal tv-station over haar favoriete stunt, waarbij ze onder een vliegtuig hangt met haar voeten. Ze zei dat ze niet bang was en vertrouwde op haar ervaring.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 BNN. Een terras 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie de De wereld van Filemon. Ja, de wereld van mij, maar vooral de wereld van al die mensen die in het buitenland wonen. Al die Nederlanders die in het buitenland bivakeren. Uh, in dit programma zoeken we uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders, dus die in het buitenland werken. En. We gaan twee prachtige wereldreizen maken, kan je wel zeggen. In het tweede uur gaan we bijvoorbeeld naar Curaçao. Daar zit eh, Egon Sibrandi, een dj daar bij Delfijn FM. Heeft altijd een mooi verhaal te vertellen. We gaan naar Australië, vervolgens naar Peru... en we eindigen onze reis in dat altijd interessante land. Ik ben er net nog geweest, eh, Amerika. Daar zit Marit de Vos voor ons in, Boston. We gaan het met die landen hebben over boodschappen doen. Hoe doet men boodsch boodschappen in een bepaald land? Want ja de hele redactie van De Wereld van Filemon, daar ben ik zelf... en uh, ja, onze redactrice Katelijnen, die zijn uh, op reis geweest... en al onze onderwerpen van vanavond zijn eigenlijk geïnspireerd op die reizen. Dus uh, we hebben daar boodschappen gedaan. We vroegen uh, ons af, hoe gaat dat in het buitenland? Is het daar duur? Doe je dat in het supermarkt? Of koop je misschien je producten daar uh, op een markt? En we gaan het hebben over straatnamen. Hoe worden de straten in het buitenland genoemd? In het eerste, eerste uur ook al een mooie reis voor de boeg. Uh, iets meer in Europa. We gaan naar Engeland. Martijn uh, Rosdorf zit er altijd voor ons. En naar Zweden. Daar zit mijn grote vriend Bas Guttman... die ik net heb bezocht. Uh, en we gaan naar Spanje. Daar zit PE van der Linden. De levensgenieter van uh, alle correspondenten. De grootste levensgenieter, kan ik wel zeggen. Uh, en we beginnen de reis in China. Daar zit Ellen Petit. Die heeft daar een uh, fietsbedrijfje. Een fietstoerbedrijfje. We gaan het met die mensen hebben over geld... Hoe ziet geld eruit in het buitenland? Hoeveel is het waard? En ja, de belangrijkste vraag, hoe belangrijk is het eh, in bepaalde landen? En we gaan het hebben over braafheid. Ik was net in Zweden en die Zweden zijn aan de ene kant ontzettend aardig en beleefd, maar ze zijn ook wel heel erg braaf. Ze eh, kleuren altijd netjes binnen de lijntjes. Hoe zit dat in het buitenland? Eerst even een kort rondje langs de velden, om te kijken of iedereen wakker is, om iedereen klaar, of iedereen klaar is om een mooi verhaal te vertellen. En een Petit in China, goedenacht. Goedemorgen, vrienden. Chinezen kunnen voortaan de doodstraf krijgen? Ja, uh, als ze zich schuldig maken aan milieuvervuiling. Oh, dat klinkt <laughs> bizar. Doen, dat, doen ze echt, ja, dat doen ze ook echt allemaal op, op grootschalige basis. Dus, ik weet niet precies wat ze gaan uitvoeren, zeg maar. Maar dat is wel echt als je een fabriek hebt die zich niet aan de milieuwetgeving houdt, denk ik. Dat is niet als je een blikje cola nee, op straat dat... gooit. Nee, nee, tuurlijk. Daar, daar, daar komt het wel op neer. Maar het zit, het zit gewoon over het algemeen in de hele natuur van die mensen... zit het niet in om, um, om, om groen, te, groen te zijn, zeg maar, om, om zorgvuldig om te gaan met het milieu. En dat... dat blijkt uit kleine dingen die ze doen. Maar ja, het zit er niet in, dus het gaat ook niet gebeuren... in die grote fabrieken. Zoals China, dat vergeten we af en toe wel uh, eens. Een, een land is met prachtige cultuur. Met ja, werkelijk alle landschappen... die je kan verzinnen, heb je daar. Ja, ja het is natuurlijk een hartstikke groot land. Dus, dus ja, je hebt woestijnen... en tropische eilanden... en bergketens en, en, en groen en bossen. En, en die stomme pandabeer? mooi. Ja, het ontzettende pandabeer altijd inderdaad. Ja, ja. Het is hartstikke mooi, maar... Um... Uh, ze gaan zelf nog niet zo heel erg zorgvuldig met het land om. Nee. Ik het zo zeggen. Want de doodstraf, die, die was daar toch wel altijd nog steeds, toch? Sorry, wat zei je? De doodstraf, die, die, die wordt daar nog steeds uitgevoerd, toch? Ja, die wordt er nog steeds uitgevoerd, maar daar wordt wel heel stilletjes over gedaan. Ja. Het is niet zo dat je dat zelfs uh, in Amerika kunt bijwonen ofzo, of dat dat aangekondigd wordt. Nee, dat... Uh, als je hebt gedaan, word je weggevoerd en dan slaat ze wat van je gehoord hebben. Gelukkig zijn de fietsen van je fiets door ontzettend milieuvriendelijk. Hartstikke groen door, ja. Hé, hey, blijf hangen, Ellen. Dan komen we zo meteen bij je terug om het te hebben over geld en over braafheid. Hoe braaf zijn de Chinezen? Ja, helemaal goed, tot, tot zo. Dan. Martijn Rosdorf in Brighton, goedenacht. Ja, als de Chinezen hier het woord zeggen hadden, nacht trouwens... Dan, <sus> dan hadden we binnenkort massa-executies hier in, in Brighton. De vuilnismannen hebben hier een week gestaakt. Oh. Dus ik dus moest me kniehoog door het afval heen, uh, heen waden hier. Het is dus echt een beetje Italiaanse tafereel daar. Ja, het was echt. Het is wel, het is, op zich is het wel goed voor je, uh, voor je wereldbeeld. Want wat ik dan weer opsteek is: wat een ongelofelijke smerige zwijnen we eigenlijk allemaal zijn. Wat een rot zou je niet in een week verzameld zo in zo'n straat en, en, en rondom prullenbakken. Want, want wat en, gebeurt er? En... Hoe ziet het eruit als, als vuilnismannen een paar, paar dagen staken? Hoe zien de straten er dan uit? Nou ja, Brighton ligt aan zee. Dus de meeuwen die helpen die, uh, om te zorgen dat het er op een bepaalde manier gaat uitzien. Ja, ze trekken die, die, die zakken, die gaan dus open. Maar mensen gooien dus het afval wat ze normaal in de prullenbak gooien, gooien ze ernaast. Ja, het waait hier en de meeuwen en weet ik wat allemaal. Dus het, het is gewoon een, een soort tapijt van, van vuil. Ja. smerig. Je kon hier niet over... Dus ze hebben hier ongeveer drie fietspaden in heel Brighton... maar daar kon je niet overheen fietsen. Wegens luiers en... Gadverdamme. zo smerig, ja. Dat je uitgeleid op hebt zo van een vieze luier. Oh, en ik weet uit ervaring hoe erg luiers kunnen stinken. Ja, en dan op het fietspad, ja. Oh, heerlijk. Nou, uh, Martijn, blijf hangen. Want we gaan het hebben over geld en over uh, braafheid. En, en met name hoe duur de luiers dan zijn natuurlijk. Dat ga jij ja. ons zo meteen vertellen. Blijf hangen. Ga ik, ga ik doen. Bas Gutman in Zweden, goeienacht. nacht. Tilemon. Mis je me al? Uh, ontzettend. Ja, ik ben net bij je geweest, drie dagen. Ontzettend veel lol gehad in Stockholm. Ja. De, een van de onderwerpen komt ook uh, uit die ervaring... Uh, braafheid gaan we het over hebben, want ja, dat viel me wel een beetje op. Hè. Het zijn wel brave mensen, die Zweden. Ja, klopt. Het, uh, ze, ze houden zich aan de regels over het algemeen. Ja. Iedereen wacht netjes voor het, uh, voor het rode stoplicht. Zeker de voetgangers. Nou, dat is in Amsterdam natuurlijk wel, uh, wel anders. Zo het tegen we er uitgebreid over hebben, maar wat mij opviel... het heeft natuurlijk twee kanten. Het mes snijdt altijd aan twee kanten. Ze zijn braaf, maar ze zijn tegelijkertijd ook heel erg aardig. En toen ik weer terug was in Amsterdam viel me dat op. Dat je denkt, ja, die mensen in Zweden zijn toch wel veel vriendelijker. Ja, het, natuurlijk kan het ook van persoon tot persoon verschillen. Mm. Maar ik heb, die ik heb die ervaring ook wel een klein beetje. Ja. En, uh, dus het is, het is goed te hoeven. Zeker weten. Zo meteen gaat het uitgebreid over hebben. En ook over geld. Hoe belangrijk vinden de Zweden dat? Blijf hangen. Prima, dank. TJ van der Linden in Spanje. Goedenacht. Buenas noches. Jij gaat naar de stierengevechten volgende week? Ja, ik ga even naar... Uh, de, ja, volgende week eventjes naar Coria. Dat is een uh, klein uurtje rij hier vandaan. En, uh, een prachtige dat... sport is dat, hè? Stierenvechten. Wat zeg je? Ja, een sport is dat? Een prachtig mooi sport is dat, hè? Ja, het is... Nou ja, een klein oud stadje. Maar ja, dat zijn ze allemaal hier. Nee, maar die sport, stierenvechten. Oh, stierenvechten. Je moet wel oh, je gehoorsapparaat okay. in doen, hè? Voor de radio. <laughs> nee, ja, ik vind het fantastisch. Ik ben helemaal om... Uh... In het begin had ik zoiets van, ja wat is dit, maar ik... Uh, maar serieus, ik snap... want ik zei het om een beetje politiek incorrect te doen, maar jij vindt het echt heel mooi. Nou, heel, nou echt heel mooi. Ik vind het... Uh, ik, ik snap de cultuur. Ik ben natuurlijk zwaar geïntegreerd hier. En mm. ik, ik, uh, ik zie de oude mens en de dingen en ja, het is, een, ja, het is cultuur. En die stieren, geven die zichzelf op voor zo'n gevecht? Nou, dit, uh, dit is niet echt uh, stierenvechten, maar dat is uh, zeg maar in het uh, oude plaatsenmajoor. En dan zetten ze palen neer, oude houten palen. Waar mensen dus wel doorheen kunnen. Het is een soort uh, pamplonen, maar dan heel klein schalen. Oh, oké. Okay. En dan kan je dus als persoon kan je door die palen heen. En dan, nou ja, met, met, met het uh, nodige risico. Hè, want ze vallen ook regelmatig doden. Maar minder maar dan dierenleed dan... begrijp ik. Nou, ze worden uiteindelijk uh, worden ze wel uh, uh, afgemaakt. Hè? Ze worden ja doodgeschoten en. Uh, ja, het is anders als het uh, als het echte stierenvechten met de sabels en noem maar op. En dan de volgende dag. Uh, maar als ik het goed begrijp, je moet als mens moet je ergens doorheen waar de stier ja, dan niet doorheen kan. Ja, de stier kan? niet door en jij kan er zelf wel door, dus J je kan hem uitdagen. Oh, en dat is uh, ja sommige mensen die met een flinke borrel op, uh, lapt het wel eens fataal af. Hè? Oh, heftig. Nou, uh, uh, uh, uh. pas alsjeblieft op uh, PJ. Ja. En en. Met grappig is, dan de volgende dag uh, al de barretjes daar. Uh, die hebben dan allemaal uh, het vlees van die stieren, allemaal tappaardjes weer. Oké. Okay. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi dat het dan wel uh, netjes op is. Ja, het wordt wel gerecycled. Hè. Ik bedoel, het is wel ergens goed voor. Maar hè? ik weet nog niet ja. helemaal wat ik moet denken van deze sport. Maar ik... Uh, nee, ik nou doe... ja, het is dat, ik had dat vijf, uh, zes jaar geleden ook. Maar okay. ik denk daar nu heel anders over. Na een paar borreltjes op, kijk je er toch anders tegenaan. Mm, <laughs> nee, de, nee, dat is een grappig. P.J., blijf hangen, want we gaan het zo meteen hebben over geld en over braafheid. De braafheid van de Spanjaarden. Dus deze uitzending geld, braafheid, boodschappen, straatnamen, maar ook de voortops. The same old song van de Fortops. tops Radio 1. Filemon Wesselink. BNM. De wereld van Filemon. We gaan eerst luisteren naar een stukje van cabaretier Misha Wertheim. Weet je wie dus echt alles doet voor geld? Buitenlanders. Die doen dus dingen voor geld waar wij ons bed nog niet eens vooruit zouden komen. Bijvoorbeeld mijn huis schoonmaken. Vind je geen leuk klusje. Dus denk, weet je wat? Ik zet een advertentie. Een paar dagen later staat er eentje beneden. Ik zeg, kom maar boven, vriend. Leg een beetje geld op thuis. Zeg, wil je dat hebben? Nou, dat wilde hij wel hebben. Ik zeg, prima. Ga maar dweilen. En de ramen. En de keuken. En de wc. Was ik klaar. Zeg, je mag nou het geld hebben. Ik zeg, neem maar mee. Toen ben ik er achteraan gaan. Toen zei ik, uh, vriend, dan ben ik toch benieuwd. Maar wat ga je nou met dat geld doen? En toen zei hij, oh nee, dat ga ik sparen. <lacht> dat je denkt, ja, maar op een gegeven moment heb je ze toch allemaal wel? <lacht> Ja, Misha Wertheim, over geld. Daar gaan we het over hebben. Want ja, er is natuurlijk net een nieuw briefje van vijf bij. En de hele redactie van De Wereld is naar het buitenland geweest. Moet je ook weer met ander geld betalen. Ik was bijvoorbeeld in Zweden. Daar heb je te maken met de kroon. is op het moment heel sterk. Dus ja, je betaalt je helemaal schil in Zweden. En het is eigenlijk zoiets... Ja, je doet er elke dag wel iets mee, maar je denkt er nooit echt over na. Je denkt er wel over na of je het hebt. En vooral als je het niet hebt. Maar over hoe het eruit ziet en hoe het voelt... En dat soort dingen, wat van waarde het heeft in de maatschappij... daar sta je eigenlijk nooit bij stil. En het leek ons daarom mooi om daar eens deze nacht bij stil te staan. Hoe zit het in het buitenland met geld? Ellen Petit in China, nogmaals goeienacht. Hoi, man. Uh, geld in China is ontzettend belangrijk, hè? Ja, is heel belangrijk. Ze uh, zijn de laatste jaren uh, ja, rijker geworden en ze blijven rijker worden... En... Meer mensen kunnen meer dingen betalen. En ja, het is dan wel een, of een communistisch land. Ja. Maar wat dat betreft zijn ze ontzettend kapitalistisch. Alles draait om geld. Want jij hebt je daar je eigen fietsstoerbedrijfjes. Uh, je leidt uh -huh. toeristen rond op de fiets. Vinden Chinezen dat dan ja. niet heel raar dat je dan zeg maar een toerist bent? Je, je hebt geld en dat je dan op zoiets armzaligs als een fiets gaat zitten? Ja, dat krijg je met precies. Die reactie krijg ik inderdaad van, van Chinezen. Precies die reactie. Want inderdaad, hun vakantie is natuurlijk nog steeds luxe geworden. Dat kan nog steeds niet iedereen. En, no, en dan helemaal niet natuurlijk... Als ze Europeanen hier zien, dan begrijpen ze ook wel dat die ver hebben moeten reizen. Mm. Um, dus zij, zij denken, nou, als wij dat zouden gaan doen, dan zouden ze ja, volledig verzorgen. Hè? En, en ja, met een toergroep, um, het vliegtuig in begeleid en dan in, alles in bussen... en. En ja, en dan gaan ze naar het buitenland en dan zijn ze daar. En dan nemen ze anderhalve dag foto's van alles wat ze moeten zien. En vervolgens wordt er gewinkeld ja. om maar geld uit te kunnen geven. Wij zijn zo decadent op zo om op zo'n armoedig fietsje te gaan zitten. Ja, ja dat is uh, hetzelfde met kamperen. Als je altijd luxe hebt, dan is het ja. opeens heel om op de lucht bij te gaan liggen. En, uh, en dat zal met, uh, met, met vakantie ook zo zijn. Lekker authentiek vinden we dat wel. Hey, en uh, ik heb wel eens een, een Chinese bruiloft op tv gezien. En dat is ook alleen maar met geld strooien. Ja, dat ja, alles, alle uh, sociale rituelen, zeg maar, hangen hier samen met geld. Dus trouwen ook. Uh, sowieso kost het een bruidspaar veel geld om te trouwen. Mm -hmm. Maar uh, op het trouwdiner, wat dan het, uh, een beetje het belangrijkste is van de hele... Het, uh, de hele bruiloft, zeg maar. Daar, daar verdienen ze vaak op. Want wat je doet is... Je, um, je kijkt een beetje in welk hotel of welk restaurant meegehouden wordt. Dan schat je een beetje in um, wat het eten daar kost. En dat is heel goed, want er wordt veel getrouwd. Dus ze zijn uh, regelmatig op, op uh, verschillende plekken. En zo en, en dan kijk je, dan, dan reken je uit wat een per persoon is. En daar gooi je dan nog wat bovenop voor een cadeau. Dus, je dacht, dus uh... ik denk van... Ja, dus ik denk het kost hier, uh, weet ik veel, 500 RMB per persoon om te eten. Dan geef ik 800, uh, 800 RMB. Nee, dan, wat ik dan geef is dus 888 RMB, want 8 is, uh, brengt het druk. Oh, geef dan, <laughs> ja nou, dan is goed dat ja. Ja. Dus zo goed om te weten. Ja, zo'n bruiloft heeft wel een goed uh, winstmodel. Ja, het is, het is volgens mij hoor, best wel een lucratieve business. Ja, ben jij getrouwd? Nee, maar ik zou er bijna over gaan nadenken Hier hierheen ja. vooral, hè. Nou, als je even krap bij kast zit, kan je gaan trouwen dus. <laughs> ja, maar je moet ook ja, investeren, ja. natuurlijk. Ja, daarom. En uh, ja. Ik, ja, als ik het voor traditionele, of, traditionele Chinese regels op dit moment doe... moet ik wel een kerel vinden die en een eigen huis heeft... en een goede baan met de salaris en geld op de bank. En, uh, ja, dus je moet je hard zoeken voordat je er eentje hebt, hè. Maar Chinezen vinden geld dus echt heel erg belangrijk. Hoe, hoe belangrijk vind jij geld zelf? Ja, wat je eerder al zei, als je het hebt, dan... Uh, ik geef het graag uit en, uh, aan leuke dingen met vrienden en zo. En dan maakt het me ook allemaal helemaal niet veel uit hoeveel nee. dingen echt kosten. Maar ja, en, en dan denk je er daar bijna over na. Heb je het even wat minder, dan, uh, ja, dan is het wat lastiger. Maar jij lijkt me niet een heel materialistisch type, toch? Ik hou heel erg van luxe, dat oh. wel. Dus als ik daar met een lekkere fles wijn ergens kan zitten... dan, uh, uh, dan zal ik zeker niet afslaan oh. hoeveel die wijn ook uh, mag kosten. Ja, dat maar, heb ik ook. Ik heb dat dus ook. Man. Ja, Een restaurant een en restaurant zo, daar kan ik echt heel veel geld aan oh, uitgeven. Ja. En goed, oh, goede ja. champagne. Maar ik rijd dan wel ja. weer daarnaast in een Skoda. Nou, precies is dat dus, ik zou... Het Aanpak, inderdaad. Ik drink kristal Langleven in een Skoda, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn levensmotto. Ja. <laughs> ja, ik doe mee. Ja, nou als je langskomt, je bent harte welkom in mijn Skoda. Hey, wat, voor geld, uh, wat voor geld heb je daar, hoe ziet het eruit? Um, ze hebben, ja, het, heet, het is officieel yuan, noem het, en dan heet het R&B... En dan op stra straattaal is kwaai, dus een beetje met de gulden brij en -Piek -constructie werken werken. Mm -hmm. En we hebben, wat heel raar is, ze hebben um, briefjes van 15, 20, 50 en 100 R&B. Maar 100 R&B is, is uh, ja, op dit moment is van 12 euro of zo. Dus het is niet heel veel. Dus je staat regelmatig, als je grotere bedragen moet, uh, moet pinnen... loop je echt met zo'n pak geld over straat. Geen papierwinkel ja, in je zak, ja. En ja, dat, uh, het is heel raar dat ze nog grotere coupures uit hebben gevonden. En een kredietkaart? Dan mooi, hebben... Sorry? En een kredietkaart, doen ze daar veel mee? Um, die beginnen ze steeds meer te krijgen en dat snappen ze niet zo goed uh, hoe dat werkt. Ze, snappen, ze, hebben, <laughs> ze zijn er niet aan gewend. Dus ze snappen natuurlijk heel goed hoe het werkt, maar ze zijn er niet aan gewend. Dus ze begrijpen nog niet zo heel goed dat dat geld ook ooit terugbetaald moet worden. Zeg maar. Oh, dan moet dat met een kredietkaart. Ja, ja dat, daar kwam ik ook ooit op zo'n harde manier achter. Dat, dat vind ik dus echt heel raar. Dat je in heel veel landen in het, in het buitenland wel creditcards hebt... maar debitkaarten, dat kennen ze dan weer niet. Terwijl ja, dat is toch eigenlijk een veel betere manier natuurlijk. Nee, dat kennen ze hier dus, dat kennen ze hier dus wel. Oh. Um, dus daarom zijn ze helemaal nog niet gewend aan het principe... dat je achteraf iets terug moet betalen. Ze kennen hier alleen maar uh, debitkaarten. De debitcard, de debitcard. Ja, uh, yeah. yeah, beat um, right. um, de beatcard. Ja, en, en um, uh, dus ze, ze denken gewoon, ah, als je daarmee betaalt, heb je betaald. Ja. Yeah, yeah. zo, zo gaat het ook met die creditcard om. Ze, ze hebben gewoon niet door dat dat op dat moment nergens van afgaat... dat achteraf wel betaald moet worden. En een creditcard, dat klinkt ook niet echt iets waar de regering daar... wat nog steeds natuurlijk heel socialistisch is, waar, waar ze het mee eens zijn. Ja, het stimuleert natuurlijk ontzettend de uitgaven, dus ja. wat dat betreft. Ja. Kijk, ze kunnen dan wel socialistisch en communistisch zijn... maar uiteindelijk willen ze gewoon wel groeien en, en economisch uh, dat het voor de wind gaat. En dat gaat natuurlijk als, je, als iedereen maar gewoon lekker blijft uitgeven. Als ze braaf uitdrijven geven. En dat doen ze wel. Ja. Hé, hey, Adam uh, blijf hangen, want uh, zometeen gaan we het ook nog hebben over braafheid. Hoe braaf zijn de Chinezen? Ik ben erg benieuwd. Oké, okay, Tot Dat zo. En nog even een slokje champagne. Martijn Roster van Engeland, goeie nacht nogmaals. Hallo, goede nacht, Journalist al daar en je woont uh, samen met je vrouw die daar uh, piloot is. En ja. ook in Thailand is een piloot en in, in Australië, of waar, waar jij al niet naartoe gaat met haar mee in het vliegtuig. Het een, een brave achterbank zitten in het vliegtuig. Ja, ja wat heerlijk. Hey, ja, ja, uh, ja. Want je had het net over die Spaanse levensgenieter, maar misschien moeten we maar eens een. Een battle organiseren wie de grootste levensgenieter is. Ja, dat nee, trekt mijn programma wel aan, heb ik het idee. Levensgenieters. Ja, ja. Nou ja, dat is toch goed. Dat is ja. mooi. Hey, uh, uh, geld in Engeland? De ja, ik pond? heb Mijn portemonnee even omgekeerd. Ja, uh, wat, wat moest je... Ik woon hier nu, ik, heb net, ik woon hier sinds 2009. Ja. En, en nog sta ik te klooien in een portemonnee <laughs> te kijken. Wat is nou wat? Want ja, ze hebben natuurlijk ponden. Dus um, op zich zijn uh, we natuurlijk lekker gewend aan de euro... als je in Nederland al lang gewoond hebt. Maar die ponden maar, gaan nog wel, maar die muntjes... Ja, nou, dat, dat weet je dus ook. Ja, nou, ik heb ze hier op een rij gelegd. Ik heb ook even een foto op mijn Twitter gezet. Dat uh, Martijn Rosdorf aan elkaar. Of als je hashtag uh, de wereld van Filemon doet, dan vind je het ook. Ik heb even een foto gemaakt. Het kleinste muntje is één penny. Ja. Dat noemen ze dan een, een pens. Om, en, nee, één penny is one penny. En twee penny is two pens. Maar het muntje van twee penny pens is veel groter. Eigenlijk de grootste munt die er is... Bijna, maar die is wel weer van koper. En daarna komt een muntje van 5 cent, 5, penny, maar dat kan, 5 pence, maar dat kan je eigenlijk niet lezen. Dus dan moet je heel goed in een groot glas moet je kijken waar staat hoeveel die waard is. En dan komt de munt van 10, nou dat zou ons oude duppie moeten zijn, maar hij is zo groot als een gulden. Maar op zich staat er een grote 10 op, dus daar kan je wel weer achter komen wat het is. En dan hebben ze een soort vierkant muntje van 20 en een vierkant muntje van 50 en dan de pond. De pond is gewoon een dik, duidelijke munt. Ja. De rest, voor mij, is het allemaal abacadabra en ik haal ze door elkaar en ik weet nooit wat wat is. Dus ik geef altijd soms per ongeluk heel veel fooi of weet ik van wat. Maar het is, het is heel, om de een of andere reden is het heel onlogisch en moeilijk te doorgronden hoe dat zit met die muntjes. Ja, want het zijn ook nogal veel. En... Uh, ja, het zijn er wel ja, 1, 2, 5, 10, 20, 50. Je ja. hebt ook nog een 2 stuk En ook geven ze af en toe nog een 5 stuk uit. En om het nog ingewikkelder te maken... Als het kanienjarig maar... is Schot of zo. Schotland hoort, Schotland hoort bij Groot-Brittannië. Die hebben hun eigen ponden, Schotse ponden. Die zijn evenveel waard als de Engelse ponden. Alleen sommige winkels, die uh, accepteren ze niet. En die munten, die zijn weer net een beetje anders. Dus met een beetje geluk, dan uh, pak je gewoon je creditcard maar... of je. En Ieren, dat hoort je natuurlijk ook bij Groot-Brittannië, die hebben weer de ja. euro. Ja, dat merk je alleen op tv. Um, want Ieren die, die hebben dus inderdaad de euro. En dan zie je met reclames waarin prijzen genoemd worden, dan noemen ze het bedrag in ponden en euro's. Ja, maar in, in principe uh, kan je bijna overal, van in, in, Londen, kan je wel met euro's betalen, toch? Ja, maar je krijgt dat zeker. Um, maar je, dan krijg je een verschrikkelijk slechte. Ja, natuurlijk. Uh, zal wel weer, ja. Nee, de, ik, ik betaal eigenlijk helemaal nooit in euro's uh, in, in Engeland of in Groot-Brittannië, moet ik dan natuurlijk zeggen. Hey, even wat meer filosofische vraag. Hoe belangrijk is geld in, in Engeland? Ja, geld is heel belangrijk. Um, kijk, Engeland heeft, is eerder geraakt door de crisis dan Nederland. En ook wel wat harder, um, begrijp ik. Nou, dat, dat maakt natuurlijk dat mensen het meer over geld hebben. Mm -hmm. uh, omdat ze het minder hebben. Het is met eten. Mensen praten graag over eten als ze honger hebben. En uh, ja, er zijn vooral heel veel jonge mensen... die verdienen niet genoeg geld om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen... of een goed huis te kunnen huren. Ja. Uh, geld is echt heel belangrijk in deze samenleving. Ja, want ik vraag dat. Want, want Engeland er... is natuurlijk ook een land die heel veel geeft om cultuur. Denk aan toneel, uh, aan beeldende kunst, aan muziek. ja. En dat je dan zou denken, ja, van die culturele uh, uitspattingen... De, die zijn meestal verheven boven het geld, zeg maar. Ja, dat, ja, dat zou ja, kijk, musea zijn gratis. Dus dat, is, dat, dat vinden ze wel heel belangrijk. Maar ja, kijk, ik heb al eens eerder verteld aan, in je uitzending ook aan jou persoonlijk... dat Engeland is een gespleten land, zegt een klasse-maatschappij. Klasse en de, het is niet chic om het te hebben over geld als je... Um, in de bovenste klasse verkeerd. Of je het nou hebt of niet, maar dan heb je het gewoon niet over. Nee. Maar in de, in de onderste klasse is het heel belangrijk... en wordt er wel veel over gesproken. En echt letterlijk op elke straathoek en in elke televisie-reclameblok... Eh, wordt je de mogelijkheid door de strot gedrukt om geld te lenen... als je het niet hebt. En daar willen ze nu wat aan gaan doen. Dat, zijn, um, ja, dat zegt de loan sharks, noemen ze, ja, hoe noem je dat, woekerlenen uh, ja. of zoiets. En dan kan je, dat noemen ze PD Advance, dus hè, betaaldag komt eraan. En je hebt even een paar tientjes nodig, leen het bij ons. En dat kan werkelijk op elke straathoek. En dat is in de wat minder, uh, noem ik, ja, de, de wat minder hoge sociale klasse is dat heel normaal. En daar komen mensen ook verschrikkelijk in de problemen. Want ja. de rente kan wel oplopen tot 3000 procent bijvoorbeeld, als je dat uh, niet op tijd terugbetaalt. betaalt. Jemig, even 100 pond lenen voordat je de kroeg ingaat. En... Ja. Nou ja, je kijk, als je leven vast terugbetaalt, dan leen je 100 pond en dan betaal je 110 pond. Ja. Dan, dan is het wel oké. Okay. Maar als je dan dat volgende week 500 dan is 500 pond ja. of zo, weet 500 pond. En, en, en dat kan echt helemaal te gek worden. Ja. Zo grappig trouwens over die debitcard en die creditcard. Dat is hier ook um, in, wat Ellen net vertelde over China. Je kan hier wel overal met je creditcard betalen. In tegenstelling tot in Nederland. Maar nee, Nederland is, hier... is tegenwoordig ook wel uh, nou, meer Bij de, de, de, de Altein en bij de HEMA... Nee, klopt. Niet nee, klopt, wel, klopt. klopt. Dat klopt, dat klopt. Nee, hey. maar hier bij de supermarkt creditcard geen enkel probleem. is wel makkelijk hoor, want ja, het, wat Ellen ook zei, het is nog niet betaald als je het met je creditcard betaalt. En dat kan, soms is dat, hè, soms hebben we allemaal zo'n lastige maand of zo. Nou, even je creditcard, kan je gewoon lekker boodschappen doen een week en dan moet je maar zien dat je het weer betaalt. Yeah. Als je het niet, niet betaalt, ben je zuur trouwens, want uh, roodstaan in Engeland is wat anders dan rood staan in Nederland. Dat betaal je echt bedragen tot, ja, ik weet niet in procenten... maar dat gaat echt over honderden ponden die je ineens mm. extra kwijt bent aan, aan roodstaan. Martijn, uh, zometeen gaan we kijken of ze dan uh, daadwerkelijk dat geld terug gaan, uh, gaan betalen. Of ze braaf zijn. Ja, het is een beetje een, een slecht bruggetje dit. Maar we gaan het hebben over de braafheid van de Engelsen. Ik ben daar een keer geweest in Londen... en ik vond het ongelooflijk hoe die Londenaren op de bus gingen wachten. Keurig in een rijtje. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Dus ik spreek je zo meteen nog. Dan gaan we, eerst, uh, ja, tot zo, gaan we eerst even luisteren naar wat feitjes over geld uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In India waren de eerste munten er rond het jaar 500 voor Christus. Het waren onregelmatige plakjes zilver met kleine stempeltjes. die planten, dieren en andere figuren voorstellen. In Nederland werden de gulders en riksdaalders tot 1969 nog van zilver gemaakt. In Zweden werd in 1668 de eerste centrale bank opgericht, de Riksbank. In China werd rond de 14e eeuw voor het eerst papiergeld gebruikt. De wereld van Filemon. Bas Schutman in Zweden, werkzaam voor kledingmerk H&M. Goedenacht nogmaals. Goedenacht Filemon. Net uh, ben ik bij je geweest, drie dagen. En uh, ja, nog geen euro daar, hè? Nee, we houden vast aan de Zweedse kroon. En die doet het op het moment goed? Die, uh, die staat behoorlijk sterk, ja, ten opzichte van de euro. Uh, het, ik vond het duur in Zweden, maar uh, jij werkt in Zweden. Je krijgt dus ook een Zweedse salaris. Is het voor jou ook duur? Ja, in verhouding valt het dus wel mee. Maar uh, in principe zijn bepaalde zaken wel duur. Uh, benzine, maar dat, goed, dat geldt in Nederland uh, ook zo. Mm. Maar bijvoorbeeld alcohol is extra duur. Uh, een biertje kost toch wel uh, snel tussen de 5,5 en uh, 6 euro voor een pint. En uh, ik heb het omgerekend, net een kopje koffie in, uh, van een goede uh, koffiemaker uh, betaalde van 4,5 euro. Ja, en, en de huizen zijn heel duur, hè? Klopt. Ja. ja, dat is... geldt niet over het hele land natuurlijk, maar de plekken die gewild zijn. En dan heb ik het vooral over Stockholm. Ja, daar, daar liggen de prijzen ja, erg hoog. En dat, dat is hoger dan je zou kunnen vergelijken met Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, want ik heb een, misschien een beetje een naïef beeld van Scandinavië... maar ik denk dat is groots uitgestrekt. Daar heeft iedereen ruimte voor bij wijze van spreken een vrijstaand huis. Maar in Stockholm is dat echt niet het geval. Nee, veel mensen hebben het natuurlijk wel, want het is een heel uitgestrekt gebied. Het, de, stok, de grote Stockholm-area is uh, ongeveer 2,2 uh, miljoen inwoners. Uh, de, dit is hier natuurlijk de, de grootste hoeveelheid aan werkgelegenheid van het hele land. Mm. Uh, maar de, in het centrum wonen mensen natuurlijk echt in een, een stadsetting, dus uh, veel appartementen. Uh, weinig balkons? Weinig balkons, ja. Yeah. Hey, hoe, hoe belangrijk vinden de Zweden geld in hun nou, leven? Ik, ik, ik denk dat de Zweden het geld wel heel belangrijk vinden. Uh, net zo belangrijk als de Nederlanders. Of eigenlijk alle andere verhalen die je net hoorde ook. Hè? In China of in Engeland. Of, uh... Maar het gaat vooral denk ik om, om financiële onafhankelijkheid. Uh, dus om te kunnen doen en laten wat je wil. Uh, het is niet een, een land als Amerika waar, waar het geld bijna heilig is. Het kapitalisme. Als je geld hebt, dan heb je het er eigenlijk niet zo over. Nee. Maar het is wel belangrijk om het natuurlijk te hebben... om uh, in je echt in je onderhoud te kunnen voorzien... en uh, ook uh, je familie te kunnen onderhouden natuurlijk. Dus in die zin is het gewoon heel belangrijk. Ja, want uh, het sociale vangnet daar is, is groot. Hè? De, de, de, mensen vinden de kwaliteit van het leven ook heel belangrijk ja, dus een, een, echt een, net zoals in Nederland een sociaal-liberaal uh, uh, land, dus dat betekent dat het ook een sociaal vangnet is. Uh, dus het is niet gelijk grote paniek als je je baan kwijtraakt. En, uh, of toch al eerst nog weer een jaar uh, een WW uitkering. Mm. Um, maar goed, het, het, het is gewoon belangrijk om een inkomen te hebben. En ze doen er alles aan om, uh, om er aan een uh, baan te krijgen. En als je een kind, uh, kind krijgt, dan, uh, dan hoef je de komende tien jaar niet meer te werken of zo, toch? <laughs> nou, dat valt op zich wel mee. Maar inderdaad, uh, het dagverblijf, dat is ja, bijna gratis. Het kost ongeveer 150 euro per kind. Uh, en dat is dus via ja, de staat geregeld. Het is niet geregelt, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Uh, en je krijgt ook wat langer ouderschapsalot. Schandalig. Dus mensen die geen kinderen hebben, die moeten belasting betalen... die moeten ophoesten voor, voor, voor iemand anders, een hobby. Ja, de, de, als, je, als je kinderen krijgt als een hobby, beschouwt wel. Uh, maar ik denk dat het, de, de politiek heeft het toch zo belangrijk heeft gemaakt... Dat, uh, dat iedereen die kosten draagt. En daardoor is het natuurlijk ook heel goedkoop. Dus iedereen is er eigenlijk maar wat blij mee. Ja. Bas, uh, je bent een beetje weg aan het vallen. Uh, misschien uh, dat we zo meteen een iets betere lijn krijgen. Want we gaan het zo meteen hebben over uh, een onderwerp... Uh, ja, die ik verzonnen heb toen ik bij jou was. Namelijk over braafheid. De Zweden zijn vrij braaf. En hoe dat komt en hoe zich dat uiten... wil ik het zo meteen graag met je over hebben. Dus ik zou oh, zeggen hangen, okay, dan kom ik zo bij je terug. Ja, dankjewel. P.E. Van der Linden in Spanje. goeiedag nogmaals. Hola. Jij woont er samen met je vrouw in het uh, heerlijke... zoals je zelf omschrijft, Caracas. Uh, Caracas. Casares. Casares, sorry. Cáceres, ja, ja, mijn Spaans in mijn is matura, niet meer wat het geweest is. Okay. Ik in Portugal. Uh, Oké. Ik zit nu in mijn onderbroekje, want het is nog uh, 29 graden. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, niet dat je in je onderbroek zit, maar dat het 29 graden is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, uh, ik, ik was laatst ook nog in Spanje. Uh, ja. Het is natuurlijk enorm uh, crisis. Hard getroffen, Absoluut. maar je ziet het niet, hè? Je ziet ja, het niet ja, aan die Spanjaarden. Ik ben vanavond nog even uit eten geweest met uh, mijn vriendin. Voor 16,40 euro, inclusief een fles wijn. En dan heb ik het niet zomaar over een wijntje, dan we een goede wijn. Mm -hmm. En uh, de terrasen zitten vol. Ongelooflijk. Uh, ja, dat, dat is gewoon hier zo. Dat is een stukje cultuur. Hè? Uh, dat is altijd zo geweest. Ik hoorde zelfs dat er in bepaalde uh, gebieden uh, relhandel is ontstaan. Om omdat er gewoon geen geld is. Nou, klopt. En dan heb ik het over de dorpjes. Hè? Ik woon in een klein uh, provinciestadje. En de dorpjes, daar wordt... Uh, ja, de ene heeft kippen, de ander die heeft uh, schapen en die maakt weer kaas. En uh, Ja, de, de, de geld heb je dan niet meer nodig. Hè? Nee. En dat is op zich wel een goed systeem. Dus de ene hè? gaat uh, bij de andere een muurtje witten en die krijgt daar een kip voor die geslacht kan worden voor het inderdaad, eten. Inderdaad, inderdaad. Dat ja. is toch En dat onmooi, zijn hoor. ook lekkere kippen ook, hè? Ik moet ja, wel zeggen, ik vind dat ik ben wel echt gek op Spanje. En ik vind dat wel echt mooi aan die Spanjaarden. Die, ja. die, wat er ook gebeurt, ze blijven een soort van uh, uh, genieten van het leven. Nou, absoluut. En daarbij absoluut. ook nog heel erg vrolijk. Ja, maar dat is ook zo. Maar dat is ook het grote verschil wat ik hier wel eens zeg... en ook wel eens tegen Nederlanders zeg. Van, uh, in Nederland draait alles in de eerste plaats draait om geld. Ja. En op de tweede plaats komt het leven. En hier is het precies andersom. He, dus, dus het leven, dat is meer belangrijker. Je hebt wel geld nodig om te kunnen leven. Maar het leven, dat is veel belangrijker. He? Maar een beetje de, zon helpt ook dat, wel, denk ik. Wat Toch? De zon, zon? Ja, maar ja, je hebt hier ook klaagzangen hoor van... Oh, wat warm, wat warm, wat warm. Oh ja. He, maar dat, is, dat is overal zo. Ja. Nee, maar het leven is hier heel uh, ongedwongen. He? En de stress zie je niet uh, aan de gezichten. Er is natuurlijk wel stress hier en daar. He? Wat het is hier, ja, bedoel, het is hier echt crisis. Maar, maar de mensen leven wel, he? En daarom voel ik me hier ook zo thuis. He? Ja. En ik, ik, hoor ook aan je dat je, dat, dat je altijd ontspannen bent. Ja, dat ben ik ook. Ja. Ondanks ja. de crisis. Ja. Nou, dat. Mooi. Dat is, dat, is, dat is, heerlijk. Ja, heel mooi. Hey, zo meteen gaan we het of te, over hebben of die Spanjaarden naast dat ze heel erg vrolijk zijn, ook brave burgers zijn. Dat wil ik zo meteen graag van je weten. Blijf hangen, dan gaan wij even naar muziek, naar de nieuwste hit van Laura Jansen, Golden. When nothing holds, when all the lights have turned away. Deep in the dark, light years, you feel like years from yesterday.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 Ja, onze eigen Laura Jansen met Golden. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Ja, echt een goed nummer van Laura. Dat, ik vind het echt knap dat je zoiets in, in Nederland kan maken. Toch, LNPT in China? Waarom is het knap? Nou, omdat het uh, een mooi nummer is, toch? Je vindt, je vindt er geen ja, hol aan. Je getalenteerde, je, nee, maar als je een getalenteerde muzikus bent, dan kun je dat toch? Ja, dat is, dat is waar. Maar dat zijn we in Nederland natuurlijk niet gewend, getalenteerde muzici. Oké. Hé, Ellen, ja. ik kom zo bij je terug. We gaan eerst even luisteren naar uh, Najib Amali. Die uh, heeft het over wildplassen. Nou, op het Remdelsplein staan een aantal bomen. Een van die bomen die zag mij, die riep me ook. He. Die zei... Hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt. Ah! <lacht> nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. <lacht> of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Ik denk: "Oh shit, politie. Ik, denk, ik kan twee dingen doen. Weglopen." Nou, dat ging niet want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee. En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht. <laughs> ik wil plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, afknijpen. Nu, ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die zit bij de hand, hè. <laughs> ik oh, die is niet vrolijk. Ja, en uh, ik ben net in Zweden geweest en uh, we gaan het hebben over braafheid. Daar zou dit dus echt niet voor kunnen komen. Daar doe je dat gewoon In Zweden doet dat niet. Wij, uh, ik zat samen met Bas Schutman, die gaan we zo meteen nog uh, uh, spreken over braafheid. Dan zat ik op de kade wat biertjes te drinken uh, in de uh, mooie uh, avondtemperatuur. Dus daar zo'n 20 graden s'avonds is echt heerlijk. En uh, ja, nou, als je veel bier drinkt dan moet je op een gegeven moment plassen... Ik zei van, ja ik ga even in het waterplas, het is er niet erg, dus er is genoeg water... en het komt bovendien uit op de zee, dus zo vervuilend zou het ook weer niet zijn. Hij zei, nee, dat moet je niet doen, en dat doen ze hier echt niet. Ze gaan je verraden, dan rijdt de politie rond, je krijgt een gigantische boete. Dus uiteindelijk hebben we echt een stukje kade gevonden met bosjes... waar we dan met gevaar voor eigen leven achter zijn gaan staan. Uh, maar dat gebeurt daar gewoon niet. Mensen zijn daar echt heel erg braaf. Er wordt ook niet uh, door het rode licht gelopen, er wordt niet te hard gereden. Mensen doen gewoon wat er gezegd wordt. Uh, en ik vroeg me gelijk af, want wij Nederlanders zijn natuurlijk helemaal niet zo... Uh, hoe zit dat in de rest van de wereld? Zijn mensen daar braaf? de wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die in het buitenland zit... en vind jij het mooi om af en toe zo in de nacht op Radio 1 een mooi verhaal te vertellen? Meld je dan daar aan. de wereld.bnn.nl Dan gaan wij weer naar Ellen. Goeienacht nogmaals. Hoi, Fleman. Eigenaar van je eigen fietstoerbedrijf Aldaar. al daar... Is de gemiddelde Chinees braaf? Ja, heel erg. Al was ik net naar je, het luisteren over het hele wildplassen en door rood rijden. Nou, dat gebeurt het allemaal. Oh, dat wel. Maar Ja, dat wel. Maar er zijn ook niet echt regels voor tegen. Um, maar ze zijn over het algemeen echt heel braaf. Ja, als je het hebt over binnen de lijstkleuren... Zij, zij tekenen eerst nog een lijntje binnen de lijntjes... om daar dan binnen te blijven, gewoon voor de zekerheid, zeg maar. Dat komt natuurlijk door het hele communistische regime... wat daar heeft gezeten en eigenlijk nog ja. steeds zit. Tuurlijk, en het is, het is nog niet zo heel lang geleden... dat, um, uh, ja, dat, dat je gewoon echt zwaar gestraft kon worden... voor buiten de kleuren en een andere mening hebben... en die ook uitspreken. en um, dus Er is nog toen heel veel gewerkt met, met uh, verklikkers, zeg maar, en, en dus... Je wist nooit op wie je kon vertrouwen. Dus dat, dat maakte je mezelf wel braaf. En dat zit er gewoon nog heel erg in. Ik vind het wel altijd zo'n heftig idee dat een politiek systeem kan zorgen dat een heel volk daadwerkelijk anders gaat denken. Ja, maar dat kan dus wel. En dat kan op relatief korte, in een relatief korte tijdsperiode kan dat ook gebeuren. Want als Nederland denk je. Ja, doe eens een keer iets rebels, gooi eens een keer een steen in de vijver, doe wat creatiefs. Maar. Ja, dat, dat je dat gewoon echt niet meer kan door, door het politieke systeem. Ja, ja inderdaad. En dat je dat tegelijkertijd ook dit gesprek, wat we nu al nou hebben... kun je ook niet hebben hier met... met uh, nou, kun je niet hebben, maar met de gemiddelde Chinees, zeg maar ga je dit niet hebben. Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel minder brave Chinezen, toch? Dat Tuurlijk, zijn er gelijk dissidenten. Er wordt steeds meer, ja, ja, inderdaad. En er wordt steeds meer op... Um, Chinese versies van Facebook en Twitter... want hier op, op kunnen wij niet op Facebook en Twitter... Nee. Zonder, uh, zonder een VPN te gebruiken. Maar je hebt daar natuurlijk wel Chinese uh, versies van. En daar wordt steeds meer um, inderdaad... Ja, gewoon wel uh, mijn meningen verkondigd en mijn uh, verhalen verteld. Maar goed, dat is nog, nog steeds niet, bij lange na niet ook... Um, de meerderheid van de bevolking, absoluut niet. Hey, en ik... Uh, en, ja, ga verder, sorry. En, en, en er wordt ook heel actief vanuit de overheid... Um, uh, naar gekeken en, en, en die mensen de mond gesnoerd. Als een bepaald uh, Weibo, dat is dan de, de lokale Twitter. als een bepaalde account daar iets te iets, uh, scherp zich uitspreekt, dan is dat ook morgen weg. Ja, hé, hey, wij spreken hier nou uh, uh, een tijdje op de radio. Jij lijkt me niet iemand die binnen de, de lijntjes kleurt. <laughs> is dat moeilijk voor jou? Heb, heb je bijvoorbeeld goede Chinese vrienden? Nee, nee, dat vond ik in het begin heel erg. Want ik kwam bijna die hier nu en dacht van, ik ga echt uh, goede Chinese vrienden maken. Maar inderdaad, binnen, uh, um, binnen een vriendschap is voor mij belangrijk ja, humor en goede gesprekken. Dat vind ik in de basis van vriendschappen. En uh, hun humor is heel anders. We hebben het eerder al een keertje over gehad. Ja. En, en ja, zolang het niet over, over je persoonlijke leven gaat of wat er op tv is geweest, dan... Ja, Goede gesprekken zijn behoorlijk gelimiteerd aan die onderwerpen. Ja. ja en dat, ja. Ja, dat, dat uh, vind ik een beetje jammer op de lange termijn. Dus goede vriendschappen niet. Ik heb genoeg uh, goede kennis, uh, mensen waar ik een hele leuke avond mee kan hebben. Maar uh, nee, goede vrienden zitten nog altijd wel, uh, meer in de westerse uh, groep mensen. Nou, en als je maar onthoudt dat je in mijn programma altijd buiten de lijntjes mag kleuren, ah, nou, en daarom bellen we dat je, je altijd graag. Hey, dank dat je wel. Ik bedank Ja, leuk. Dankjewel voor je bijdrage weer deze nacht. Oh, Oké, okay. niks te danken. Fijne dag daar. Martijn Rosdorff in Engeland, goeiedag nogmaals. Oh, hallo, Filemon. Ja, ik uh, begon net al even over die, uh, die rijtjes voor de bus. De mensen die op de bus wachten. Kaarsrecht. En de bioscoop. En eigenlijk alles waar je voor moet wachten. En de slager. En overal. Nee, ze, ja, dit klopt. Dat vooroordeel. In de brugklas zei de juffrouw het al. Die Engelse juffrouw van ja, in Engeland staat iedereen altijd keurig in de rij. En ze hebben altijd een paraplu bij zich. Ja, dat klopt gewoon. Maar het is echt een land met twee gezichten. Hè? Want je hebt aan, aan de ene ja. kant heb je, heb je die rij... en aan de andere kant heb je... het hooliganisme is daar volgens mij uitgevonden. Ja, nee, dat klopt ook wel... Um... Dus die, die braafheid die, die is heel ver doorgevoerd. Ik heb, ik heb een keer gehad, toen was ik met een vliegtuig vol Engelsen. Toen strandden we ergens in, uh, op een Franse luchthaven. was het En dan, moesten we alle, dan hadden we vertraging en moesten we omgeboekt worden. En toen stoof iedereen naar zo'n balie waar je dan je ticket moest omboeken. En de Fransen en de Nederlanders, die hingen allemaal over de, over de balie heen. En de Engelsen die maakten een keurige rij. Nou, ze staan er nou waarschijnlijk nog. En dan worden ze, dan worden ze heel boos. En dan zijn ze echt totaal, want ze denken echt... Dat de hele wereld het moet doen zoals zij het doen. Ja, de beschaving is een dun laagje. Ja. Dat... Klopt, um, als je bijvoorbeeld bedenkt dat uh, het verkeer hier, daar zijn ze dus totaal niet braaf. Ze parkeren altijd gewoon op de stoep, bij de deur doorgetrokken strepen, uh, invalide parkeerplaatsen. Je mag maar um, een uur bij de supermarkt gratis parkeren midden in de stad. Nou, mensen zetten gewoon de hele dag hun auto neer en gaan lekker naar het strand. Zie ze gewoon met de tassen en de parasols eruit komen. Ja. En het verkeer zelf, ik word echt twee, drie keer per week vandaag nog... Gewoon echt afgesneden, uitgescholden en middelvingers. Dus ja, ik, ik had vast vanavond had ik op een, had een barbecue met wat Engelse vrienden. En toen hebben we het er eigenlijk ook over gehad. Want ik wist natuurlijk dat we het hierover moesten hebben. Ja. En, maar ze kunnen er ook... We hebben het de hele avond over gehad. Alles wordt bevestigd, alle vooroordelen. Um, maar hoe dat nou zit en waar het door komt... daar komen we eigenlijk niet zo uit met z'n allen. Nee, nee, want het is eigenlijk best wel oppervlakkig, dus die braafheid... Ja, maar ja, het zit er wel heel diep in dat in de rij staan. Dat is ja. echt, echt heilig. Dat, dat kan, dat ze kunnen zich niet voorstellen dat je dat niet doet. En ook in winkels vind ik dat de mensen erg beleefd zijn. Heerlijk is dat. Ja. Dat is echt, echt correct. Uh, en, en dat is heel, heel prettig en heel fijn. En als je dan in Nederland komt, dan ben je weer een beetje in shock... dat mensen voordringen of je onbeleefd bejegenen. Uh, maar... Dan aan de andere kant dat verkeer en ook gewoon op de stoep lopen. Als je als, als een Engels gezin op de stoep loopt, lopen ze gewoon breed uit. En dan moet je gewoon aan de kant gaan staan. Want anders lopen, botsen ze gewoon tegen je aan. Dus dat is weer ontzettend onbeleefd. Een soort rugbyteam dus komen die, zon, ze dan rol, op je af. Ja, ja. Nou ja, Engeland is een land van uiterste. Klinkt een beetje clichématig. Maar daar komen we wel vaak op uit. Het is, het is niet anders, Filemon. Het ja. is echt een land met, twee, met meer dan twee gezichten, zullen we maar zeggen. We gaan het de volgende keer weer uitgebreid over hebben, hoop ik, Martijn. En uh, we ontzettend aard. bedankt voor je bijdrage deze nacht. Tot later. Dank je wel, tot later. Bas Schutman in Zweden, goedenacht nogmaals. Goedenavond. Werkzaam al daar voor H&M, het uh, kledingmerk natuurlijk. Nou, de Zweden zijn heel erg gehoorzaam, daar, daardoor uh, behandelen we dit onderwerp ook. Uh, wat vind jij uh, het mooiste voorbeeld daarvan? Uh, nou, als je net verhuist vanuit Amsterdam naar Zweden... dan is denk ik het wachten voor het uh, rode voetgangerslicht een aparte ervaring. Ja. Dat je gewoon verwacht dat iedereen zal lopen wanneer er even ruimte is. Maar iedereen wacht netjes. Dat is trouwens uh, wel heel Amsterdams, hè? om altijd maar door rood te lopen. In andere steden is dat volgens mij wel echt minder ook in Nederland. Ja, ik heb, nou, ik heb toch altijd het gevoel dat mensen gewoon uitkijken. zo van, uh, ik, ik loop wanneer het kan. Ja. En hier is het gewoon, het is rood. Dus dit is de regel, dus je loopt niet. Nee. Uh, dus ik denk dat het een beetje te maken heeft met het, uh, met het gezag. Dat er toch behoorlijk wat eerbied is voor het gezag. Uh, dat, dat, dat zou ik dan willen concluderen. En we hadden ook al even, toen ik bij jou was over het Koningslied... Ja. dat vond ik wel grappig dat ze, jij zei van... ja, die, die Zweden hadden dat Koningslied gewoon braaf allemaal met z'n allen meegezongen. Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik denk als we eenmaal hadden afgesproken van uh, we, gaan, we gaan een koningslied doen. En dan zouden ze zich erachter gaan scharen. En dan zouden er, zou er niet heel veel kritisch geluid uh, te horen zijn uh, vanuit allerlei hoeken. En, uh, en ik denk dat het ook typisch prachtig Nederland is dat dat dus wel is gebeurd. Dus dat we allemaal zo recht voor zijn raap zijn dat we daar een punt van maken en dat mensen daarvan gehoord, gehoord willen worden... en dat we niet bang uh, voor het conflict zijn. Nee, en... en dat is denk ik juist wel het geval uh, in, in bijvoorbeeld in Scandinavisch land als, als Zweden. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat mensen toch ergens wel bang voor het conflict zijn. En dan mm -hmm. ga je dus het conflict uit de weg en dan uh, stem je met meer toe. Misschien een beetje antro, uh, amateur -antropologie of sociologie, maar... Heb je enig idee waar, waar dat vandaan komt? Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. of uh, In dit geval een, een, uh, een harde uitspraak daarover. Uh, maar we het is, het is, zijn er iets introverter dan, uh, dan de zuiderburen. Laten we het dan zo in het algemeen stellen. Ja. Uh, de, dus dat betekent dat je niet gelijk helemaal open bent. En dan kan je dus ook niet al te direct zijn. En zeker niet in het begin. Uh, en, da en dan krijg je... Ja, dan, dan duurt het dus wat voordat mensen uh, recht voor z'n worden. Dan kon je bijna tussen de regels zeggen... dat het misschien wel te maken heeft... met de temperatuur en het weer. Ja, het zou wel kunnen. Het zou ja. wel kunnen, maar... ik wil het nog niet zeker te zeggen. Ik weet alleen dat het... als je, als je een besluit wil nemen hier... dat dat allemaal ontzettend democratisch is. Dat iedereen gehoord moet worden. En... Uh, en als je dat vergelijkt met de Nederlandse besluitvorming, dan worden gelijk alle voorzien en tegen even op tafel gezet en dan wordt er een streep ondergezet en dan gaan we het zo doen. Ja. Zo, zo snel kan je hier niet werken, is mijn ervaring. Dus dan moet je je wel een beetje op aanpassen. Ja. Jij bent een teamleider en dan moet je dan dus met iedereen bespreken wat jouw idee is en dan met z'n allen, of in ieder geval het gevoel geven dat je met z'n allen dan de beslissing eh, neemt om datgene te doen wat jij wil. Ja, dat gevoel heb ik wel... Uh, natuurlijk is dat ook goed. Want dan kweek je natuurlijk ook een bepaalde consensus... en een bepaald draagvlak mee. Maar het is ook uh, traag. Want hier is het gewoon, de... dit weet ik, ik ben de baas... en we zijn geen democratisch instituut. <laughs> Zo zeggen ze bij BNN altijd, maar... Ja, nou ja dat, inderdaad, dat duurt wat langer. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het niet succesvol kan zijn. Nee. Uh, maar uh, ja, iets, iets... Het heeft weer iets een beetje met die braafheid misschien wel te maken. Toch? Dat, dat conflict... Uh, daar toch een beetje bang voor zijn, een beetje schuchter. En uh, als Nederlanders hebben we dat uh, ja, een stuk minder natuurlijk. Ja, ja, dat vind ik ook wel mooi. Maar aan de ja, andere precies. kant, wat ik al zei, aan, aan de andere kant zijn ze wel ontzettend aardig en vriendelijk. En dat is ook wel prettig. Ja. Bas Schutman uh, in Zweden, ontzettend bedankt voor je bijdrage. En ik hoop snel uh, je weer op te mogen zoeken in Zweden. Prima, goede nacht, Op zoek naar de aardige mensen. Dankjewel, goede nacht. Goeiedag. PJ Van der Linden in Spanje. Goeienacht nogmaals. Hola. Hola. De Spanjaarden zijn niet gehoorzaam? Uh, nou, je hebt twee, uh, twee soorten gehoorzaamheid. Er oh. is eigenlijk één gehoorzaamheid en één niet-gehoorzaamheid. Gehoor, uh, Vertel. Ze zijn uh, uh, nou, heel erg gehoorzaam. Uh, ik heb een mooi voorbeeldje bijvoorbeeld. Ik weet niet of het twee of drie jaar geleden is. Toen werd uiteindelijk de, het roken uitgebannen in de horeca. Dus je mag binnen niet meer roken. En ik had zoiets van, nou ja, dat zal wat worden. Hè, want dan wordt hij wat afgerookt. Nou, niks, niks, niks, geen commentaar. Als makkerschaapjes, schaapjes. Allemaal die volgende dag. Maar ja, dat was in Nederland maar, wel anders. Ja, nee, ja, als je dat vergelijkt met Nederland. Hè. Dus het nou ja, heel bizar. Dus als dat gaat, is die gehoorzaamheid. Uh, ja, gigantisch. Hè. Hetzelfde als oversteken. Ja. Dus je kan hier. Uh, je hoeft niet eens te kijken of de auto's stoppen. Hè? Die stoppen allemaal. Je kan keurig over zebrapad. En ik heb nog steeds angst, omdat ik uit Nederland kom... van als ik over wil steken, nou, even goed kijken. Hè. stopt hij wel, stopt hij niet. Hè? Maar die Spanjaarden, die kijken niet eens. Heeft die oh. Franco-dictatuur daar nog invloed? Ja, absoluut. Ja, dat is de gehoorzaamheid. Hè? Van, van, uh, in die zin van. Uh, ja, nou ja, vroeger was het zo. En je had niks in te brengen. Maar beter dat je eraan hield. En volgens mij is dat nog steeds zo van invloed nu op, op al die wet en regelgeving. Aan de andere kant, ik ben wielerliefhebber. Ja, uh, uh, er wordt in het hele peloton wordt doping gebruikt natuurlijk. Ja. Maar de Spanjaarden zijn er wel erg goed in. Oh, dus, ik, ik weet helemaal niks van... Dan uh, nou, neem het van reden. mij aan. De, de, de, ja. uh, in, in, in sport in het algemeen, hoor. Dus ja, ja, voetballers, ja. tennissers. Ja. Nou, wat je hier natuurlijk wel weer hebt... en dat is, dat is de andere kant. Uh, het is nog steeds zo corrupt als het maar zijn kan. Hè? Ik bedoel, uh, als je je bouwmateriaal gaat halen... en. Uh, uh, je koopt wat en dan krijg je een ticket. Je hebt een ticket en een factuur. En als je dan een factuur wil, want die kan dan in een boekhouding, dan moet je ineens uh, de BTW erbij betalen. Hè? Dus in principe gaat alles zwart. Maar als je het erom vraagt, kan het ook wit. Hè? Maar dat is slecht voor de economie. Dat is heel slecht. Maar zo zit het hier. Hè? Waar waarom denk je dat uh, Spanje het niet zo goed doet? Ja. Hè? Dat is maar een voorbeeld. En wordt dat dan aangepakt? Want ik ja, begrijp als er niemand BTW betaalt... als je op een gegeven moment een uh, lege staatskist hebt. Ja, nou, maar ik zeg wel eens meer tegen die Spanjaarden hier... ook tegen de Nederlanders overigens. Van, uh, dat duurt hier die crisis... Uh, dat, dat duurt hier gewoon nog twintig jaar. Daar moet ja. een nieuwe generatie overheen. Met, met uh, mensen die het in het buitenland gekeken hebben. Want dit zit er zo ingebakken... dat krijgen ze er niet zomaar uit. Dat gaat niet, hè? Maar als je dat weet dat er hele strenge controles daarop zijn... Dat is ja, dat strikt... zijn er niet. Er is geen fiscale, dat... fiscale controle op je aangifte. Nee. Ik bedoel, je, kan, je vult maar in. en Er wordt hier nooit eens iemand van... Nou, de belastingdiensten... Uh, ja, maar dat klopt niet. Hè? Ik heb het meegemaakt. Toen had ik een uh, eigen bedrijfje nog hier. Toen moest ik zoveel uh, een bepaald bedrag uh, belasting betalen. En toen werd er uh, mijn boekhoudster die vroeg van... Uh, ja, dit moet je betalen. Uh, Toen zei ze maar, uh, wat wil je betalen? <laughs> Kijk, dat is ook en, een uitgangspunt. Wat is wil maar, je betalen? Dat heb ik op aangepast. Nou, dan weet je het wel. Hè? Dat, dat klinkt wel als een, als een fijne boekhouder. Die wil ik ook wel. Ja, maar, maar zo is het hier allemaal. Ja. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we allemaal twee huizen twee hebben hier. Hè? Dus corrupt zijn ze wel, maar uh, wat betreft rook ja, oh, okay. in de kroeg zijn ze, weer, zijn ze weer ontzettend gehoorzaam. Ja. En ze zijn vrolijk en ze genieten van het leven. Absoluut. Het is een mooi land, PJ. Met een bevoorrecht mens om daar te wonen. Dank je wel oh. voor je bijdrage in deze wereld. Oké, okay, goed. Tot de volgende keer, daar. Tot de volgende keer, adios. En wij maken ons op voor het volgende uur van De Wereld van Filemon. We gaan naar Curaçao, Australië, Peru en Amerika. <laughs> en we gaan het hebben over boodschappen doen en straatnamen. Hoe worden straatnamen in het buitenland genoemd? Dat zometeen in het tweede uur van De Wereld van Filemon. Ik hoop tot zometeen na het nieuws.